Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 17, Gebaande paden. Voor ik begin lijkt het me goed de website van deze podcast nog eens te noemen. Dat is Romeinenpodcast.blogspot.nl Daar heb ik een aantal kaarten geplaatst waarop je de belangrijke plaatsen kunt vinden. Verder staan daar de mp3 bestanden en scripts van elke aflevering en vind je links naar de literatuur en bonden die ik gebruikt heb bij het schrijven van de aflevering kunt er ook eventuele vragen of opmerkingen over afleveringen kwijt. Ten slotte vind je een link naar een selectie collega-podcast over de oudheid, waar je dan natuurlijk pas na deze aflevering naar mag luisteren, maar waar je zeker naar moet luisteren. Livius, de belangrijkste bron in deze periode van de Romeinse tijd, heeft de neiging nogal uitvoerig te zijn, en vooral vandaag is de samenvatting beknopt. Als je de bronnen nog eens na wilt lezen, kun je links vinden naar sites met de antieke bronnen die ik tot nu toe gebruikt heb. Als je de podcast wil steunen, dan kun je je bol.com boodschappen die je toch al zou doen, zoals oudheidboeken, oudheidgames en oudheid films, bestellen via een van de linkjes op de site. Ik krijg dan een deel van de inkomsten van alle dingen die je koopt, zonder dat het je extra geld kost. Je kunt me ook helpen door een review te schrijven voor iTunes, waarin je deze podcast een onredelijk goede beoordeling geeft. Ik stem dan voor je op de volgende consoleverkiezingen. Nu verder. Twee weken geleden zagen we dat de Romeinen zichzelf onsterfelijk belachelijk hadden gemaakt door met open ogen in de val van de Koudijnse passen te lopen. De vijf jaar zonder vijandigheden gaf hen de gelegenheid om hun ego van de grond terug op te bouwen. Verder was de Koudijnse vrede ook een gelegenheid voor de Samieten om de Romeinse kolonies Kales en Frekelai in te nemen. In de Senaat zat een flinke groep mannen naar zijn toe te kijken. Livius meldt dat de Romeinen meteen na de schande keihardt terug sloegen en dat de Samieten, inclusief Pontius, zelf onder het juk door mochten. Dit is hoogst twijfelachtig en ruikt naar propaganda. Er volgden wel een aantal veldslagjes en de Romeinen maken melding van één triomf voor Papirius Cursor, maar verder blijft het betrekkelijk rustig aan het oorlogsfront. Dat de Romeinen geen triomf in petto hadden voor degene die Pontius onder het juk doorhaalden, zegt er wat over de waarschijnlijkheid dat het echt gebeurd is. In 316, vijf jaar na de vernedering, kregen de Romeinen wel een leger op de been en trokken ze op naar Saticula. De Romeinen winnen de veldslag, maar wederom was het geen eenvoudige opgave en het kostte de paardenmeester van dienst zelfs zijn leven. Even later verloren de Romeinen nog een grote veldslag tegen de Samnieten bij Lautulai en begonnen geruchten binnen te komen dat er een samenzwering tegen de Romeinen gaande was onder de elite van Capua en andere steden. De Romeinen stuurden er een dictator op uit om te onderzoeken wat daar aan de hand was. Livius schrijft dat de samenzwerers zo onder de indruk waren van het aanzien en de macht van de dictator dat ze zichzelf aangaven voor executie. Vervolgens werd besloten dat iedereen zich mocht verantwoorden voor verraad. De dictator en zijn paardenmeester deden dat als eerste en werden vrijgesproken. De komende jaren vechten de Romeinen en Samnieten nog verschillende veldslagen uit en veelal trokken de Romeinen het langste eind. Volk na volk schaarden zich achter de Romeinen en in 312 bleek Samnium omcirkeld door Romeinse bondgenoten. De verbeterde positie van de Romeinen gaf de gelegenheid om een tweetal grote infrastructuurprojecten te ondernemen. Of beter gezegd, daar hadden ze een mannetje voor. Appius Claudius misschien wel de meest bizarre teller van de toch al controversiële Claudius-familie, waar we ook de leider van de Decemviers uit de aflevering over de wet van de twaalf tafelen van kennen, liet zijn gezicht voor het eerst zien. In 312 werd Appius Claudius samen met een collega gekozen als censor, zijn eerste positie in de ambtenkallerij van de Romeinse Republiek, en gelijk de allerhoogste. Het was in die tijd nog goed mogelijk dat iemand als censor zou aantreden zonder de lagere posities als quaestor en aedile te hebben bekleed. Later werd dit zeldzamer, en was het voor een ambitieuze Romein toch vooral een kwestie van het beklimmen van de sociale ladder. Claudius mocht aantreden als censor en kreeg daarbij grote macht, zoals in de eerdere aflevering uitgelegd. Zijn collega was Caius Plautius. Appius Claudius was duidelijk de grootste drijvende kracht van de twee. Hij haalde alles uit zijn macht om te bepalen wie er tot de senatorenstand behoorde en wie burgerrecht had. Normaal gesproken was het gebruikelijk dat de censoren de lijsten van de vorige census min of meer handhaafden. Maar Claudius brak hier radicaal mee. Hij veegde hem onwelgevallige families uit de senatorenstand en verving hen door zijn mensen. Hiermee had hij de senaat in zijn zak. Omdat Claudius zich niet kon verenigen met wat Claudius aan het doen was, legde hij zijn positie neer. Het was in het geval van het overlijden of het opstappen van een sensor de bedoeling dat de andere sensor ook op zou stappen, om plaats te maken voor twee nieuwe sensoren. Claudius weigerde dit en was vanaf toen de enige sensor. Hij was nog niet klaar, want hij besloot een familie te ontheffen van hun positie als bewakers van hun cultus aan de god Hercules. De taken gingen naar slaven in staatsdienst. De familie was na één jaar uitgestorven. Alle twaalf takken, meer dan dertig mannen. Als je geen cultus kunt leiden, ben je gedoemd. Hercules was het niet eens met de gang van zaken. Alleen had hij daar wel de tijd voor, want pas op latere leeftijd zorgde hij er volgens Livius voor dat Appius Claudius de bijnaam Caicus kreeg, de blinde. Een censor werd aangesteld voor 18 maanden. Na die periode, de raadt al, besloot Claudius dat hij niet van plan was om op te stappen. Een volkstribune probeerde hier nog met een rechtszaak wat aan te doen, maar Claudius was in staat de rechtszaak te blokkeren, omdat hij de senaat in de zak had. De onderste rang van de bevolking kreeg Claudius ook mee, omdat zijn hervormingen in het electoraat vooral in hun voordeel uitpakte. Na zijn periode als censor was hij dan ook zo populair dat hij er meteen een jaar als consul achteraan kon plakken. Gelukkig voor de Romeinen was het vijf jaar durende censorschap van Appius Claudius niet alleen een periode van het verpletteren van religieuze en staatsrechterlijke precedenten, waar ze zo trots op waren, maar ook de tijd waarin de grenzen van het mogelijke werden verlegd. Appius Claudius was namelijk verantwoordelijk voor het bouwen van twee van de meest iconische infrastructuurprojecten uit de oudheid, die beide zijn naam dragen, omdat hij zo bescheiden was. Als eerste aquaducten die de stad van schoon drinkwater moesten voorzien, liet hij de Aqua Appia bouwen. Nog bekender is de Via Appia, de Appische Weg. Tijdens de Eerste Samnitische Oorlog was een overwinning behaald, maar beweging van troepen en materieel naar Campania was langzaam en onhandig. Er was een keuze tussen drie paden, door de bergen, waar Samniten zaten, door een moeras, waar een moeras ligt, en de lange weg langs de kust. Appius Claudius bouwde een rechte weg van Rome naar Capua. Via deze weg konden de Romeinen veel sneller verplaatsen wat ze wilden verplaatsen. Met de tijd werd de Via Appia verder doorgetrokken tot in Brundisium, het huidige Brindisi in de Hak van de Laars van Italië, en werd het een belangrijke verkeersader voor handel. Nu konden de Romeinse legers sneller van R naar C komen. Omdat Caudius toch niets te maken had van wat mensen van hem vonden, besloot hij dat hij het zou regelen. Door deze actie werkte hij de overwinning van de Romeinen mee in de hand. Het was een van de keerpunten in de oorlog en misschien wel het moment waarop we kunnen zeggen dat de Romeinse beschaving boven de rest begon uit te steken. Rome bouwde niet alleen steden, maar ook de noodzakelijke infrastructuur eromheen. De bouw van dit soort projecten zou later in de Romeinse geschiedenis veel verder gaan. De oorlog bleef nog jaren doorgaan en ik zal je de individuele veldslagen besparen. Waarschijnlijk is dit de periode geweest waarin de Romeinen hun militaire hervormingen van twee afleveringen geleden effectief doorvoerden. Want de tijd leek te zijn gekeerd en de Romeinen wonnen veldslag na veldslag. Vanaf 312 begonnen de Etrusken zich ook aan de Samnitische zijde met het conflict te bemoeien. Het is dus onduidelijk waarom. Wat wel opvalt is dat de Romeinen in staat waren om op twee fronten te vechten en dat ze op beide fronten de bovenliggende partij waren. Gebruikelijk in die periode werd dat een van de consuls naar Etrurië gestuurd zou worden om dat front te leiden terwijl de andere Samnium voor zijn rekening kreeg. In 310 werd Quintus Fabius, niet luisterende paardemeester van vorige aflevering, naar Etrurië gestuurd als consul. De Etrusken hadden de stad Sutrium aangevallen en Fabius kwam het beleg opheffen. Hij slaakte daarin en bracht de Etrusken een grote nederlaag toe. Vervolgens nam hij het legerkamp van de Etrusken in en veroverde ook veel buit. De overlevenden van de vijand vluchtten het Chiminiaboud, de natuurlijke grens tussen Romeinse etruskisch gebied in. Fabius overwoog hen te volgen. Van de Senaat kreeg hij alleen te horen dat hij zijn leger niet het enge bos in mocht sturen. Vrijwel geen enkele Romein durfde het bos te betreden. En de Senaat vreesde bovendien een list zoals bij de Koudijnse passen. Fabius stuurde een aantal verkenners om te kijken of het wel echt zo vreselijk was. Toen deze terugkeerde, trok Fabius toch de bossen in en verdween een paar dagen. In Samium ging het prima, tot de consul Gaius Marcius gewond raakte tijdens een veldslag, waar niet echt een winnaar was. De Romeinen kregen min of meer tegelijkertijd twee berichten binnen over de consuls. Marcius was gewond geraakt en we weten niet hoe ernstig. De andere consul heeft net zijn leger het enge bos ingeleid en het zit er dik in dat dat leger er nooit meer uitkomt. De reactie van de gepanikeerde senaat was om een dictator aan te stellen. De keuze viel op Quintus Fabius Curzog. Een delegatie van eerbiedwaardige mannen mocht het nieuws aan Fabius vertellen. Fabius was net met een berg vredesverdragen uit het bos gekomen toen de heren aankwamen. Hij was bepaald niet blij met het nieuws, maar hij stapte over zijn persoonlijke hekel aan Papirius heen en gaf zijn positie als legeraanvoerder aan de dictator. Onder leiding van Papirius Curzor volgde vervolgens een grote veldslag tegen de Etrusken vlakbij het Vadimo Meer. Een meer waar volgens de schrijver Plinius de Oude eilanden in dreven. Hierin werden letterlijk en figuurlijk de Triarië ingezet en vielen aan beide kanten veel doden en gewonden. Uiteindelijk wonnen de Romeinen wel en gaf de Etrusken zich over. Het leger trok vervolgens verder naar Sanium. Gaius Marcius was inmiddels volledig hersteld van die paar schaafhondjes die hij had opgelopen. In Sanium vonden geen grote veldslagen meer plaats. De Romeinen zorgden met hun legers dat de gemeenschappen van elkaar werden afgesneden en dat ze dan niet moeite hadden met de bevoorrading. Samnium heeft niet echt grote steden zoals Rome, de Grieken en de Etrusken. En dus was er ook niet echt één plek waar de Romeinen konden toeslaan. Nu de Romeinen mede door de Via Appia de bevoorrading op orde hadden, konden ze door de bergpassen en andere strategische locaties in te nemen de Samnieten dwars zitten. Hierdoor verzwakte de militaire macht van Samnium en konden de Romeinen hen raken waar het het meeste pijn deed. De Samnieten streden nog door, maar konden het niet langer dan een paar jaar bolwerken. In 304 gaven ze het dan ook op. Maar dat hun leider was gedood in een gevecht. Na de Tweede Samnitische Oorlog was Rome niet langer alleen een regionale macht, maar hadden de Romeinen de controle over een groot deel van het schiereiland. Ze stikten tientallen nederzettingen op strategische plaatsen, waaronder eentje genaamd Nania, waar je via een kast in het Senaatgebouw rechtstreeks naartoe kon. Ook stelden ze her en der garnizoenen in. Met belangrijke gemeenschappen werden verdragen gesloten. Sommige gemeenschappen kozen het er zelfs voor geen Romeins burgerrecht aan te nemen omdat verdragen met de Romeinen, waarin handelsrecht en zelfbestuur zaten, de voorkeur hadden. De gemeenschappen die de Romeinen hadden gesteund in de strijd, kregen als beloning voor hun loyaliteit privileges. Al met al was Rome de spin in het web van gemeenschappen op het Schiereiland. In het noorden zaten Galliërs, die nog weinig directe banden hadden met de Romeinen, en in het zuiden waren de Griekse steden van Magna Graica nog zo onafhankelijk als zij al waren. Rome werd alleen wel een veroverende macht, en daar stond niet iedereen om te springen. Over twee weken zien we hoe de Samnieten nog één keer proberen om met een grote alliantie de bijna niet meer te stuiten Romeinen toch nog tegen te houden. We kijken naar de derde Samnitische oorlog, maar dit is al lang geen strijd meer tussen Rome en Samnium alleen.